Epke Zonderland en Ranomi kromovi zijn uitgeroepen tot sporters van het jaar. Op het sportgala kregen de Olympisch kampioenen van hun collega-sporters de meeste stemmen. Zonderlands trainer Daniel Knibbeler werd coach van het jaar. De hockeyvrouwen werden gekozen tot beste sportploeg. En de titel van gehandicapte sporter van het jaar ging naar atlete Marlou van Rijn.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 Dit is Radio 1, NCRV, Casa Luna, Kielijn het Plag. Even kijken, Menno, wat wil jij? Uh... Koffietje? Ja, lekker, dat hoop ik. Wat voor koffie? Laten we dat proberen. We beginnen dan met espresso. Gaan we onderzetten, espresso, espresso, espresso, shock. Raar op dit tijdstip, hè? maar we hebben het misschien even nodig. Ja, wie weet, ik hoop het. Uh, het is altijd een uitdaging uit een machine zoals deze. Dus even kijken hoe die eruit komt. Hoor hem putten. Zo, dat is één Dan neem ik zelf ja. een uh, cappuccino. <laughs> Je ruikt eraan. Ik zie je gezicht ik betrekken. Het in de lach, ja. Het, het, uh, het lijkt ook niet op Espresso. En, uh, het is het ook niet. En het kan ook niet in deze machines. Maar hoe die ruikt is. Uh, ja, ik moet hem altijd een beetje voorzichtig uitdrukken, heb ik geleerd. Uh, wil je überhaupt de slok nemen? Nee, dat ga ik niet doen. En, uh, Gooi hem weg. Ja, ik ga hem weggooien. En, uh, ik weet ook dat koffie de tweede grootste klacht op de werkvloer is. Nou, en, ik uh, wil je net zeggen, weet je, iedereen begint zijn dag. Zo ongeveer bij die koffieautomaten. Als je op je werk komt, het eerste wat je doet is ja. onnadenkend, knop indrukken, wakker worden, koffie drinken. En ja, Dan moet je nog de hele dag, ja. En straks, weet ik nu al, volgende week, met het kerstdiner. dan leidt het erdoor dat er heel veel aandacht aan wordt besteed aan die vijf gangen. dat een exquise diner wordt afgesloten met een heel slap bakkie koffie. Ja, dat, uh, oh. helaas is dat uh, vaak zo. Vaak, maar ook dagelijks, uh, als je naar een restaurant gaat, dan overkomt het uh, ook exact hetzelfde. Ja. Daar Onsverlode gaat. Kind. Dit jaar gaat er verandering in komen. Want uh, als u thuis nu denkt van uh, ik, heb alles, ik heb heel mijn boodschappenlijsten klaar liggen voor de kerst. En dat kopje koffie, ach ik koop een leuke bonbon erbij en dan zijn we er wel. Nee, dat gaat niet door. Want uh, het wordt vannacht uh, koffietijd op Radio 1. Maar dan wel op hoog niveau koffietijd. Want uh, de man die u hoorde is uh, samen met twee andere gasten, zijn dat mijn gasten van vannacht. En dat zijn Tevis en uh, Menno Simons. En die hebben... Een koffiebranderij en een koffiehandel. Terwijl ik even plaats ga nemen. Bocca. Trabocca is de, de koffiebonenhandel. Hè? En uh, Bocca is van de koffie, als u het kent. En een barista hebben zij ook uh, bij hun. Cheert, Sara Welkom alle drie. Dankjewel. Dankjewel. Uh, over twee uur, zeg maar, dan uh, weet iedereen thuis alles over koffie. En dan denken ze waarschijnlijk, weet je, laat heel dat diner maar zitten. Ik ga voor de koffie. Ik richt me dit jaar op de koffie. Gaat dat nog lukken, denk ik. Denk je, Menno? Weten ze nog ik genoeg? Het, ik hoop het wel, ja, want er is ja? toch, uh, nog zoveel te halen... wat uh, de consument eigenlijk niet weet door, door meerdere omstandigheden. En, ja, het is, uh, ik zeg altijd, het leven is heel kort, dus je kan beter maar een beetje genieten. En hoe makkelijk is het om uh, een goede koffie te, uh, ja. te realiseren? Want als jij ochtends wakker wordt, Geert, hoe gaat dat dan? Dan ga ik naar heel veel klanten toe om uh, hen te helpen met het afstellen van koffie. Maar uh, dan is de eerste die je krijgt ook niet altijd... Perfect, dus ik drink ja. Dan probeer ik met het oog alvast te beoordelen, zeg maar wat er allemaal mis is. Maar je brint niet zelf even met een, met een kopje koffie um, als, als je wakker tijd, wordt. Wel, maar ja, we beginnen vroeg in Koffieland. Is dat uh, zo? Wat ja, is vroeg? Ja, ja. ja, ja hoor ik, gaat uh, om half negen ongeveer open en voor die tijd kun je wel bij het eerste adres geweest zijn. Oh, Oké. Okay. Ja. En dan ga je eens kijken hoe die koffie nou echt gezet moet worden. Ja, nou, ik drink eerst even zelf stiekem en dan uh, ga ik het, uh, het uh, beoordelen doen. Ja. Dan laat je het zien. En tevens koffie uh, verslaafd? Nee, ik uh, nee, nee, Nee, ik denk het niet. Zullen we ook maar niet zeggen dat jullie nu alle drie aan het bier zitten, hè? Dat is zo ja. verkeerd <lacht> als je twee uur lang over koffie gaat praten. <lacht> ja, een beetje spraakwater. Nee, ik zou niet zeggen dat ik verslaafd ben, maar een uh, kritische drinker. Een kriti ja, dat moet wel ja, natuurlijk. dat moet wel, ja. ja want ja. ik denk dat veel mensen... Nou, ik, ik las al ergens van de rode, de rode baksteen, daar ben ik mee, uh, mee opgegroeid. Namelijk gewoon dat, dat pak koffie. Hè, wat uh, van Douwe Egberts is, of uh, ja. Perla, dat ja. allemaal rood volgens mij. Ja. En veel verder dan dat komen mensen over het algemeen niet. Terwijl er dus zoveel te ontdekken is aan koffie. En er, wat ik ook niet wist, eigenlijk op alle momenten van het proces... van de boom tot aan dat het in je kopje zit... er ook zoveel mis kan gaan met koffie. Nou, daar gaan we het vannacht uh, over hebben. We hebben trouwens het geluk dat we zes exemplaren... van het blad koffiethee cacao mogen weggeven. En uh, ik wil dat eigenlijk doen uh, aan de luisteraars die een hele goede koffietip of een prachtige koffie-anekdote hebben. En dan gaan we om twee uur gaan dan de drie heren hier beslissen... naar wie die zes exemplaren gaan. Dus ja, euh, okay. als u een goede tip heeft of een goed verhaal... Twitteren kan met uh, hashtag Casaluna. Mailen kan ook nu alvast kazaluna.ncrv.nl. Als u wilt bellen, dan kan dat, maar doe dat dan om kwart voor één. Dan hebben we natuurlijk even een kwartier het hoorspel... en dan kunnen wij mooi de telefoon opnemen. En de Bokka Brothers, zo werden jullie al genoemd in dat blad. Geweldig. Ja, jij niet, Tjeerd, maar... Nee, daar hoor ik niet bij. Tevens en Menno wel, want jullie zijn broers van elkaar. Die, die gaan dan dus beslissen samen met Jeerd over de, de goede tips. Leuk. Waar moeten we beginnen in het proces? Bij de boom, denk ik, hè? Of bij uh, ja, ja, de, ja, het, het, de struik, bij de, bijna? Ja, ja het, het, het agrarische deel, wat... Uh... Ja, heel ingewikkeld is. en Er zijn heel veel verschillende origines. en Er zijn heel veel soorten koffies. Er zijn heel veel productiemethodes. Um, en daar gaat heel vaak ook uh, veel fout. En dan heb je natuurlijk altijd nog het logistieke proces... om ja. de bonen uiteindelijk hier te krijgen. Wat ook al uh, een uitdaging is. Want het zijn meestal wel uh, ingewikkelde en moeilijke landen... om logistiek dingen voor elkaar te krijgen. Het land is Ethiopië. Ja, dat is wel de het bakermat koffie uh, voor, voor koffie... In meerdere opzichten ook één, uh, maar dat weet iedereen inmiddels dat het wel uh, ja. het, het, het, het originele land van koffie is. Maar als gevolg daarvan groeien er uh, ze denken rond de 5000 variëteiten Arabica. Hetgeen wel uh, uniek is, want elk ander exporterend koffieland uh, is, ja, zit meestal aan drie, vier, vijf maximaal verschillende variëteiten. Wow, en dit is 5000? Ja. Zegt. Je hebt, je hebt wel wat, wat meegenomen. Ja, het is, dit is radio natuurlijk, maar als u zou weten thuis... wat voor geur er hier al hangt in de studio... Ja. en in contrast met de automaat waar we net, waar ja. we net bij stonden... dan komen je in de studio ja. in en oh man, de geur is echt is fantastisch. En de geur die hier hing. En de geur die er hing. Ja. Maar er is hard gewerkt hier, zullen we maar zeggen, bij onze voorgangers. Maar kun je... Heeft het zin om wat, uh, het, weet je, ik, ik weet heel weinig. Ik ben zo'n laffe koffiedrinker die het ook altijd met melk moet hebben. Ja. Uh, als, als meer uh, cappuccino-achtig. Ik weet niet of dat vloeken is voor koffiedrinkers. Nee, het, kan, het, het kan als het maar goed gedaan wordt. Uh. Oh, oké. Okay. Ja, maar goed. Uh. Ja. Kom maar eerst eens met die koffiebonen. Dan aan ja, uh, uh, uh, de, uh, de hand van, van hoe die voelen, hoe, die, uh, hoe ze ruiken, van alles zo. ja. ja. ja. ja. ja. Ja, hier uh, hebben we een, ge een gewassen en ongewassen koffieboon. Een witte en een zwarte? Ja. Een, een koffiebes is rood. Het is een, het is een vrucht. Uh, en ja. in die koffiebes zitten twee uh, helftjes, twee koffieboontjes. En dit is de, de ongewassen methode, zoals die hier staat. Het is dan een Yergachev uit, uh, zoals uit Ethiopië. Zoals die in de zak zit, hè? Ja. En hier zie je dus dat de boon is oh, man, ingedroogd. die geur die vanaf komt. Ja. Dat, is, dat komt uit de zak nu. Ja. Dus het is eigenlijk een, een rozijn. Het zit hier nog omheen. Dus Mag die zakken zijn ingedroogd. Dit is eigenlijk gewoon de best. Die was rood, maar die is nu okay. zwart geworden omdat die is ingedroogd. Daarbinnen zit de boon. En dit is de gewassen methode. Hier zie je nog parchment omheen. En een hoornschil is het Nederlandse woord. Daarvoor. En daarbinnenin zit... Dat is een klein pindaatje. Als je het ook ja, ziet. daar zit de boon. Dat is eigenlijk het... Het eindproduct van het origineland. Nee, kan ik dit in mijn mond stoppen of is dat heel vies? Dat kan sowieso, maar uh, het is een beetje rozijnig smaakt het. Het duurt even voordat de uh, sappen... Uh... Wordt het heel sterk dan? Nee, het is gewoon... Ja, het, het is een beetje rozijnig. Het te kijken van wat doe je? <lacht> het is niet, <lacht> <lacht> niet zo lekker. Ja, ik la laat je even je gang gaan. <lacht> het smaakt een beetje plant. In, in Ethiopië trekken ze van het schil trekken ja. ze een soort thee nog. Wat, wat, je nu proeft, ja. wat je nu proeft is ook niet de koffieboon. Het is de, het vruchtvlees wat onder koffieboon zit. Ja. Okay. Dus een echte purist die noemt ook een ongewassen koffie een, een uh, flavored koffie. Omdat dat niet de intrinsieke boon zelf is eigenlijk waar je het over hebt. Maar dat vruchtsappen in die boon zijn getrokken. Het is op zich niet vies moet ik zeggen. Maar... Nee, het, is, uh... het heeft niks met koffie te maken. Als je het, uh... Nee, het is een nee, het soort het vruchtvlees. Voegt... Maar, maar als je het is... witte boontje zou proeven dan wel al? Uh, nee, ook niet. Want ook het, ook niet. die groene boon zelfs ook niet. Die is, proeft ook helemaal niet naar, uh, naar koffie. Het is pas tijdens het brandproces dat je echt daadwerkelijk de, de smaken en geuren naar boven gaat halen. Okay. Hoe uniek is deze nu? Die, want je zegt er zijn er 5000. Deze komt uit Ethiopië. Is dit een. Uh... Die komt uit Sidama. Die hebben we net meegenomen. Nu zijn we net terug? <laughs> ja, wij zijn net terug. En, en ja. die hebben we, een paar weken geleden hebben we die meegenomen. En is dit een hele kostbare waar ik nu mee in mijn hand zit? Nee, het is een sidama die wij zelf gebruiken. Dat uh, is niet bijzonder kostbaar. Gewoon een goede koffie voor een redelijke prijs. Maar ja. dit is niet wat je normaal in de winkels uh, ziet liggen waarschijnlijk. Deze, deze bonen, nee, deze dan koffie. Nee, dat wel naar de speciaalzaken. Ja, want ja. ja. dat is volgens mij natuurlijk waar veel mensen... Eigenlijk zouden ze dat met kerst wel moeten doen, toch? Ja. Een aparte koffie ja. Uh, kopen. Ja, op internet kun je dat ook makkelijker verkrijgen dan in veel winkels. Er is nog weinig echt offline te verkrijgen, zeg maar. Van echt goede koffie. Ja. Ik had vorig jaar een koffie. Dat was een kerstkoffie. En er stond op een mollige koffie met een feestelijk aroma. Hoe zou je hem invullen? Een hele een creatieve mollige omschrijving. Omschrijving. Een mollige koffie. <laughs> mollige koffie. mollige koffie, maar, maar wat is een kerstkoffie? Dat, uh... Ja, nou, ik dacht, misschien weten jullie het. Maar, maar ja. wat is mollige koffie? Kijk, een feestelijk aroma, dat is natuurlijk maar... Daar kun je, dat gaat gewoon dat om de verkoop. Maar ik wat denk mollig dat ze wollig bedoelen. Maar... En wat is wollig dan? Ja, Mondgevoel. Ja, een beetje... hoe? Mondgevoel. Mondgevoel. Mondgevoel van uh, een mooie... Uh, als de melk goed geschuimd is in een cappuccino. Geeft dat een wollig, uh, okay. een wollig effect. Dat in en dat kan ook met een gewone koffie? Dat, sommige koffies okay. die, die bovenal wat zoetig van smaak zijn. Die krijgen die hebben een beetje dat effect. Ja. Okay. Ja. Vertel eens hoe dat, Menno, hoe dat gaat in... Uh, we zitten nu met, met die bonen alleen? In Ethiopië. Want ik heb, er staat een prachtig filmpje, hebben ook op Facebook gezet. Dat, ja. Als mensen achter internet zitten, dan moeten ze vooral even op dat filmpje gaan kijken. Want dat is echt prachtig om te zien hoe het allemaal tot stand komt. Maar vertel eens, als jij daar bent, wat je, wat je ziet. Neem ons eens mee op die fantasies. Ja, Ethiopië, daar werken 12 miljoen mensen in, in de koffiebusiness. En uh, er zijn, ik geloof, 98% smallholders. Dat zijn gewoon hele kleine boertjes die uh, een halve hectare tot één hectare afhankelijk van hoe ze getrouwd zijn. Uh, waar ze aardappeltjes groeien, uh, tomaten en uh, andere groentes... die ze gewoon voor hun uh, dagelijks gebruik nodig hebben. En ze groeien wat koffie. En dat is een beetje hun cash crop waarmee ze geld kunnen verdienen. Maar ze gebruiken ook nog eens een keer de helft van de totale oogst zelf. Dat is ook al uniek is in, uh, in Ethiopië. Er is geen ander land die uh, zoveel van zijn eigen koffie gebruikt. En ja, ze hebben ook een eigen koffie ceremonie, heet dat. Waar ze, ja, dat is een beetje een hoeksteen van de maatschappij. Waar ze met vriend en vijand uh, alles uitvechten en bespreken rondom drie koppen koffie per keer. En dat doen Oh, we echt? Drie, waar? Drie Weet dagen, je, zoals de kop... theeceremonie in Japan, zeg maar. Zo, uh... nou, ik denk dat het hier nog wel iets meer uh, een functie heeft om echt uh, ja, ruzies bij te leggen, uh, dingen te vieren, uh, ook zakelijke besprekingen. Dus overleggen met elkaar: van als jij mij vandaag helpt, dan kom ik jou morgen helpen met oogsten en dergelijke. Dus zo is het een beetje, uh, zit Ethiopië Äthi in elkaar. En dan heb je al die variëteiten door elkaar. En dan heb je eigenlijk uh, drie manieren waarop je je koffie kan verkrijgen: dat is via echte farms, dat zijn dan uh, meer de estates. Er zijn er relatief weinig van in Ethiopië. Dat zijn dus de hele grotere grote bedrijven. oppervlaktes die, ja, die iets meer uh, efficiënt werken om uh, de productie zo goed mogelijk en zo, uh, zo efficiënt mogelijk van het land te krijgen. Dan heb je al die kleine koffieboertjes... die dan ofwel uh, in een coöperatie gegroepeerd zijn... en die weer onder een union vallen waar ze dus, uh, hun koffie naartoe brengen. Omdat ze dan lid zijn daarvan. En uh, de derde mogelijkheid is, en dat is sinds een aantal jaar nu... dat ze de koffie naar de veiling brengen... en uh, daar een bepaald bedrag voor een bepaalde kwaliteit krijgen... Die we door de overheid beoordeeld wordt ja, Maar jij gaat er echt zelf naartoe. Jij, je ja, we zag hebben ook eigen projecten. Dat je er zelf staat te plukken. Dat je zelf ja. mee staat te zeven en alles. We ja. uh, zijn ja, er nu twaalf jaar inmiddels uh, actief in, in Koffieland. En uh, we hebben ook eigen projecten, eigen kantoor. Uh, met uh, vijf man daar rondlopen. En een van de projecten die we hebben gedaan is onder andere met uh, deelsubsidie van de Nederlandse overheid. Dat uh, hebben we zes, zeven jaar geleden gedaan. Daar hebben we negen biologische fabriekjes gebouwd in. Uh, in Ethiopië. Ja, okay. met dus als we het over 40. fair trade hebben dan, dan en biologisch, dan komt dat wel mooi samen. Ja, ze nee, ja, zijn inderdaad ook nog eens een keer uh, gecertificeerd fair trade moet je dan altijd zeggen. Maar je bedoelt uh, iets anders uh, dat het een verre, oh, eerlijk... verre handel ja, is. Ja. Ja. ja, meer dan dat, denk ik, omdat we gewoon meer bieden dan alleen een minimumprijs. Uh, <coughs> apparatuur erheen brengen, kennis, agronomen, certificeringen. En we betalen veel meer dan de vertreed. En hoe weet je nou wanneer het, goede, wanneer het het waard is om daar dat allemaal in te investeren? Ja, hoe, dat dat, dat, dat is ook mijn inspiratiebron geweest. Dat ik daar op een gegeven moment als jurist rondliep. En dacht van ja, dit het is een heerlijke koffie. Maar volgens mij kan dat nog wel een heel stuk beter. En dan is de uitdaging daar van ja, hoe ga je dan... Uh, die boeren daadwerkelijk helpen, dat het effectief uh, ook overkomt... En, en, en resultaten gaat brengen. Ja, maar ligt dat aan, aan buiten het, het hele bereidingsproces... ligt het ook aan de, de struik die er is, uh, aan ja, de grond waar die op Dat is geroeid? weer het complexe van koffie waar je al eerder op doelde. Het, het, het, het agrarische gedeelte is al heel ingewikkeld. Want omdat ze zo gefragmenteerd zijn en allemaal al uh, eeuwenlang... Op een bepaalde wijze hun dingetje doen. Uh, maar dat wil niet zeggen dat dat de beste manier is. Maar hoe weet jij dan van dit is, dit is echt een goede boom? Daar ga ik, ja, daar ik, wil ik meer van ik heb Ja, ik heb testen aan. gedaan om gewoon bepaalde struiken te scheiden en dat uh, apart te gaan poten en uiteindelijk uh, te, te, te gaan proeven. En dan kom je erachter dat gewoon uh, de ene variëteit echt heel goed is en de andere uh, totaal niet. En dat het één grote blend is wat er over het algemeen wordt aangeboden. Ja, ja. En dat is een heel ingewikkeld en lastig proces. Daar doe je daar... jaren over om dat te gaan onderscheiden. Ja, het is nog steeds heel lastig. Beetje zoals is... met wijnproeven, ook niet, daar ja, moet ik dan aan denken. Ja, de, maar daar is de, de, de, de agronomische kant is veel makkelijker, omdat de? ze daar gewoon. Uh, de, de agrarische kant ja? is veel makkelijker, omdat ze daar gewoon alles in, in bepaalde variëteiten in rijen zetten en helemaal gecontroleerd doen. Hier is het één grote warboel van uh, heel veel boeren. Die allemaal maar wat brengen wanneer ja, ja, ja. het hun zint. Uh, dus dat kan je niet goed ordenen. Nee. En jij was voor het eerst nu mee tevens? Ja, in Ethiopië wel. En? Ben, uh, wat was ja, het, wat, het was superleuk. Wat, wat viel je op toen je kwam? Uh, nou, wat mij ook opviel is hoe groen het land is en hoe mooi het land is. Uh, de koffie groeit over het algemeen uh, in de hoge bergten. Uh, en ja, dat is fantastisch om doorheen te rijden. Het is een heel mooi land. En uh, ja, we hebben ontzettend veel gezien. We hebben enorme afstanden afgelegd. En uh, ja, wat men nou nu uitlegt is zeg maar de, de, de agrarische kant. En wat wij nu. De oogst stond op het punt om te beginnen. Dus de pluk uh, begon net. Uh, we waren net iets te vroeg, maar sommige lagere gedeeltes begonnen al. En dat is natuurlijk heel leuk, want dat, ja, dat, is, dat is actie. Uh, en uh, alles wordt klaargestoomd om, uh, om straks in drie maanden alles binnen te krijgen. Ja. En, uh, nou ja, dat was voor Menno ook wel een goed moment om daar te zijn. Om toch nog de laatste instructies achter te laten. Om te zorgen dat juist sommige dingen gescheiden blijven. En uh, dat het op de juiste manier uh, verwerkt wordt. Want ze worden geplukt. En dan even in heel kort het, het proces. Ja, gewassen, ongewassen methode. Dat zijn de twee grote verschillen. De, de ongewassen, die heb je net gezien. Dan laten ze de bes indrogen ja. op, op bedden. Als het goed is, als ze het goed doen. Dan, uh, en dan gaat het vruchtvlees, uh, dat, dat droogt samen met de bes. En dan slaan ze dat in één keer met de machine af. En dan heb je een ongewassen koffie. En in de gewassen methode is wat meer ingewikkeld. Dan gaan door een machine heen, een pulper noemen we dat. Die het vruchtvlees scheidt van uh, het parchment en, uh, en de bes. Het parchment, wat is dat? Het parchment is dat de, dat de okay, die witte ja. die je net ja. zag. En op dat witte zit ook nog eens een keer uh, musselits. Dat is een suikerlaag. En die moeten afgefermenteerd worden. Dus dan wordt het in een, in een fermentatiebad gegooid... waar het dan tussen de 12 tot 72 uur... afhankelijk van uh, vochtheid en temperatuur... en uh, temperatuur van het water, bacteriën en dergelijke. En dan wordt het op bedden gedroogd... en dan moet het nog een keer naar de hoofdstad... en dan wordt daar nog eens een keer dat hoornschilder afgehaald... in een andere fabriek. En dan wordt het opgezakt en dan nog eens een keer twee dagen... Uh, naar Djibouti gereden, want Ethiopië is ook nog eens een keer landlocked. En dan gaat het in een 20 voet container en dan gaat het aan boord... en door de, het kanaal naar boven toe en de wereld over. En dan komt het uiteindelijk hier in Nederland en dan moet het gebrand worden... en dan moet het uiteindelijk gezet worden. Nog exact toch tot, dat, een, dat is wel tot heel een kort. Uit de tot een lekker pak die Ja, ja ik denk dat ik koorde mij vind maar ik, ik denk dat nu al veel mensen die misschien s'nachts moeten werken en die net een, een kopje koffie hebben gepakt denken oké okay, ja het is ik complex. druk normaal ja precies ja. het gaat iets meer in dan gewoon even dat knopje indrukken dat, dat uh, branden ja ik zit te twijfelen ik vind dat brandproces wil ik met jou wel bespreken tevens maar ik wil ook wel eigenlijk gewoon wat proeven Ik word altijd een klein ja. beetje ongeduldig ja je ja. uh, ja, moet ook zeker of je moet je proeven het, toch ja koffie moet je zeker proeven dus ik en denk en ik dat moet ook weten wat ik moet... Weg. Uh, ja, en daar moet ik eigenlijk cheert voor aankijken. Jij bent de barista, dus jij ja, bent uh, klopt. professioneel koffiemaker. Ja, zo kun je het noemen, ja. ja. Uh, help me maar. Wil je mij begeleiden? Uh, ja, begleiden? zeker. Nee. het koffieproces. We, we kunnen cuppen straks. Wat is dat? Cuppen is dat we dan echt... Uh, dat is de manier waarop wij uh, de groene koffie keuren met name. En dan kunnen we je heel goed drie heel verschillende koffies... uit de verschillende landen laten proeven. Oké. Okay. En uh, we hebben hier ook de, waar je het mee bezig is al, de, de filtermethode eigenlijk. En dat is een hele mooie manier om gewoon zuivere koffie te proeven. Want tegenwoordig doet toch iedereen in de Nespresso of in de Senseo. Maar filteren is eigenlijk gewoon uh, hoe het hoort te zijn. Ja, dat, kan je. dat is de mooiste manier om goed koffie te proeven. Ja, dat is het ja. lekkste. Absoluut, ja. Okay. Ja, als je echt de koffiesmaak zelf wil proeven, dan is dat gewoon. Uh, heel veel mensen houden niet van de espresso uh, de, van de Z-methode. Zo is eigenlijk de Americano ontstaan. Hè. Dat is gewoon eigenlijk een, uh, ik noem het altijd, een verkrachte espresso, omdat er gewoon veel, veel, veel te water. veel water in is ja. gedaan. En die machines zijn er ook helemaal niet op gebouwd om op die manier koffie te maken. Dus het is eigenlijk een, uh, een uitvinding uh, die uit noodzaak is ontstaan. Maar eigenlijk moet ik zeggen mensen van ik wil eigenlijk filterkoffie. Tiet, ja. Ja. wat doe je? Ik heb uh, een ouderwetse filtermethode. Uh, tenminste, het is een nieuwe editie ervan, van de oude methode. Want tegenwoordig wegen we het water en uh, de koffie die je gebruikt. Dus dan weet je precies de verhouding. En we, meet, we houden de tijd bij. En daardoor heb je precies de extractie in de gaten, zeg maar. En dan hoe je bedoel dus je dat laatste? Je houdt de tijd bij? Want... Ja, uh, hoe lang de koffie in contact is met water. Want dat betekent dus uh, hoe lang... De extractietijd. Ja, de, ja, de extractietijd, zeg maar. Ja, ja. En op, ja, na een bepaald aantal seconden geeft een koffie een bepaald type smaak af. Ik probeer het even te vertalen naar thuis. Ja. Hè? Dan oh, gooi ja. je gewoon wat schepjes ja. in, die, in dat filterzakje. Ja. Je gooit als ik, ik zei net al voor de uitzending toen ik jou bezig was. Ik zeg, oh ja, als, als we gaan kamperen dan heb je ook gewoon een keteltje met heet water. Wat je op je ja. filterzakje met koffie schenkt. En dan doe je vier schepjes en je blijft gewoon water schenken. Ja. Totdat je denkt, ik heb genoeg koffie. Ja. Dat is echt helemaal fout dus. Nou, dat gaat al best goed. Alleen het leuke is natuurlijk, als je. Um, je had het net over een espresso. Ja, het leuke daarvan is dat er wel. Dat mensen ontdekken dat er allerlei soorten origines zijn. En allerlei soorten smaken. Ja. Maar in de natuur is dat ook zo. Een koffie uit Ethiopië, daar heb je hele fruitige smaak van. Terwijl uit Sumatra of Brazilië, dat is veel aardser en veel uh, meer chocola, zeg maar. Um, dus ja, dat opschenken van de. Van de op de camping, zeg maar, als je dat goed doet, dan is het, het hele, eigenlijk veel op. leuker. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Precies, ja. ja, En ja, daar, het enige wat je daar even moet doen is, uh, wat mijn oma altijd zei, eerst even opschenken zodat alle gasbelletjes eruit zijn. En dat opschenken, gewoon even water in de water filter. Ja. Ja, ja, eerst Zonder het dat het er nog koffie nat. in zit. Ja, eerst maak je het filter nat, dan doe je het koffie erin. Dan schenk je een klein beetje water op dat net alle koffie bedekt is. En daarna, uh, dan wacht je ongeveer 30 tot 45 seconden. En dan schenk je hem gewoon vol totdat je de voldoende hoeveelheid water hebt. En dat moet in totaal dan in ongeveer twee minuten doorgelopen zijn. Okay. Ja. Maar die koffiebonen moeten natuurlijk ook nog gemalen worden. Dat geeft ja. mij altijd uh, de herinnering van uh, bij mijn opa thuis. Dat het inderdaad zo'n klein koffiebonenapparaatje uh, was. Ja, kijk. Ja, die gaan we eerst wegen, hoeveelheid komt. <klaars> Want de verhouding is heel belangrijk. Dus dan... Uh, Gebruik je eh, 40 gram koffie op 500 milliliter water ongeveer. Okay. Schrijf thuis mee, hè? Ja. <lacht> ja. Er is nog een beetje bij. Dan moet je wel de juiste branding. En uh, ook liefst ook de juiste koffieboon gebruiken. Ja. Deze boon, wat zei je nu? Is dit die Sumatra boon? We gaan eerst de okay, Kenia ja. Zetten. ja. En eigenlijk is het zo dat een groene koffieboon, zoals die net uit uh, uh, bij de branderij binnenkomt, zeg maar, heeft nog het meeste smaak. En als je dan nou gaat branden, dan kun je accentueren welke smaak je naar voren wil brengen. Nee. En met filterkoffie, um, die methode is heel geschikt om de koffie heel licht te houden. Zodat je eigenlijk nog veel meer smaak overhoudt. Um, als je naar espresso gaat, dan moet je wat donkerder branden. Ja. En dan komen er veel meer karamels en suikers die zich dan gaan ontwikkelen. Maar je verliest wat smaak. Ja, ik moet echt even alles goed door laten dringen. Ik, hoor, ik krijg een hoop informatie uh, in één keer. Maar je gaat nu... Wat, dit wordt geen espresso. Dit wordt gewoon. Nee, dit uh... wordt een filterkoffie. Ja. Dus ik pak nu 40 gram bonen. Ik wist echt niet dat het zo nauw loopt. Ja, het gaat op de gram nauwkeurig. Er worden nu nog drie boontjes erbij gedaan. Ja, ja dat moet je niet ja. onderschatten. Nee, dat blijkt. Dan gaan we dan nou vers malen. Kijk. Dan horen we hem. Komt-ie aan? Mag ik erop drukken? Vind ik wel ja. leuk. Draai. Gewoon draaien. Zo, er komt ook een geur vanaf dan weer. Dat is man Kenia. Wat is karakteristiek voor Keniaanse koffie? Je dat zeggen? Is er niet één karakteristiek van, van Keniaanse koffie? Nou, koffies kunnen heel complex zijn, maar deze koffie die is eigenlijk... En daarmee bedoel ik zeg maar dat het moeilijk is om te proeven. Uh, maar een Keniaanse koffie lijkt eigenlijk best wel op de koffie die wij gewend zijn om te drinken. Alleen hij is veel delicater. Okay. En je kunt hier blauwe best in proeven. Um, maar ja, het is in ieder geval wat leuk is aan Kenia's. Dat heel veel mensen die uh, um, ja, andere, een rood merk drinken, zeg maar. Dat die heel makkelijk aan een Kenia kunnen wennen. Dus zo... Uh, heel snel goede koffie leren waarderen. Okay. Nou, aan het water oh, erbij. Een frisse, rinsere, rinsere koffie. Een frisse koffie. Ja, wat rinser noemen we dat. Zuur uh, is niet het goede woord. Maar rins, uh, net zoals met appelstroop. Uh, dat is wel het bijzondere van Kenia. Je schenkt nu een heel klein beetje op. Ja. Dat dus alle koffie bedekt is, hè? Wat je net zei. Ja. ja. We laten bloemen. Gaat hem op. En je ziet dat daar alle gas ontsnappen zijn, je ziet allerlei belletjes. En de koffie is zo vers dat, uh, dat, zelfs een beetje, dat het water een beetje omhoog komt. Men dan komt er ook bij staan. Altijd even, hè? Dat moet dan even. En op dit moment trekt het water in de korrel, zeg maar in de koffiekorrel, waardoor niet alleen de smaak vanaf de buitenkant uh, geëxtraheerd wordt, maar ook de smaak meer in de korrel. En dat is ook wel een verschil tussen de methode met espresso en met filter. Uh, met espresso gaat het zo snel dat daar minder tijd voor is. Nu is de koffie langer in contact met de... Ja, of de water langer ja. in contact met de koffie. Ja, dit duurt, dit duurt twee minuten bij deze methode. En bij espresso is het in 25 seconden klaar. Of 28, ja. of 23. Ja. Ja. Dus dat maakt dit ook verfijnder, neem ik aan. Ja, precies. En daardoor... En dus omdat je lichter brandt en omdat je uh, nou, dit een verfijndere methode is, kun je dus veel meer smaken proeven. Ja. En bij een filterkoffie is het dus bijvoorbeeld veel makkelijker om blauwe best te proeven, bijvoorbeeld, dan in een espresso. Wat, wat kun je allemaal proeven in koffie? Daar weet Menno veel meer van dan ik. <laughs> Menno, wat kun je allemaal proeven in koffie? Uh, heel veel. Er is heel veel onderscheid dan tussen landen. Bijvoorbeeld uh, Brazilië, het is vaak uh, een beetje het instapmodel. Ja. Het is een hele makkelijke, zachte. Uh, een beetje melkchocola vind ik altijd in zitten, uh, Vooral niet te riens en, uh, en zoet. Dus dat uh, spreekt heel veel mensen vaak aan. En Kenia is misschien wel een beetje een tegenhanger daarvan... omdat hij wel juist heel fris rins. Ja. Um, maar die kan heel complexe smaken vertonen. En die groeit ook op veel grotere hoogte. Dus hoe hoger de koffie groeit, hoe meer uh, potentieel erin zit qua smaken. Die zich dan kunnen ontwikkelen. En dat is dan met name in de Arabica koffie zo. Maar je kan, je kan echt, uh, net zoals met wijn, je kan het hele boek erop naslaan. Uh, sommige mensen slaan er helemaal in door en sommige mensen zeggen uh, lekker, lekker en niet ja, lekker. Uiteindelijk gaat het erom dat jij het lekker vindt. Ja. En als jij daar een blauwe bessen in proeft, dan, uh, ja, dan, dan is dat goed. En als je, als je van blauwe bessen houdt... Uh, dan is het prima. Ja. Maar tevens wat is voor jou als jij een slok neemt en je denkt, hm, lekker bakkie? Nou, dat is voornamelijk de balans in de koffie. Kijk, uh, uh, een koffie kan wat, wat, wat men nou zegt aan de rinsige kant zijn... of meer aan de zoetige kant, of meer aan de aardse kant. Maar er moet wel altijd een, een soort natuurlijke balans in, in een koffie zitten. Ja, dat vind ik lastig om daar iets bij voor te stellen. Wat een balans in nou, een koffie is. Nou, dat is eigenlijk de bitter-zuur-zoet okay. combinatie, zeg maar. Die moet, uh, die moet, dat, dat moet een aangenaam mondgevoel geven. Als het op een gegeven moment onaangenaam wordt... dan is het gewoon ook niet meer lekker om te drinken. Nee. Ook al is de smaak... Uh, heel, heel duidelijk te herkennen. Is het al, uh, is het al zover? Ja. Hey, je gooit gewoon ja. heet water bij de koffie nu. Een heel klein beetje, ja. De koffie die klaar is. Ja. Waarom doe je dat? Um, omdat hij net iets te sterk uitkwam. Hij was, uh, ja, de extractietijd was al voorbij. Um, maar er was te weinig water doorgelopen in de, uh, door de hoeveelheid koffie. Zeg maar. Dus de verhouding was verkeerd. Ja, we hadden net met een andere hoeveelheid getest. Oh, oké. Okay. <laughs> dus hij is eigenlijk bijvoorbeeld al mislukt nu, deze? Nou, laat ik het zo zeggen. Koffie komt er elke keer anders uit. Het is dus altijd, uh, ben, ja, verandert, verandert er okay. iets, zeg maar. Het, er is uh, geen water bij de wijn. Dat niet. Nee, dat... Mag ik eens ruiken nu? <laughs> ja, zeker. Het ruikt altijd heel... Het is natuurlijk doordat er water bij komt dat het veel minder sterk gaat, uh, gaat, gaat ruiken, neem ik aan. Ja, het is minder vluchtig. Ja. Het, het is nu een uh, liquide vorm, uh, heeft het nu aangenomen. De smaken en geuren komen ook weer naar boven. Het verandert inderdaad ook. Dan kom ik bij Kijk Als het klaar is. Als het geproefd wordt, dan komt Tevens ook ja. uh, uit zijn stoel. Wat, uh, kijk, hoe ik bij moet proeven, dat weet ik. Maar hoe moet ik koffie proeven? Het liefst ook slurpen. Met een, okay. een beetje lucht erbij. Het uh, proeven doen we dan echt met de lucht. En goed ruiken. Dus, ja, eerst altijd ruiken en uh, proeven. Kijk, het, het, je, je hebt zuurstof erbij nodig. Ja. Om, het uh, om het goed te kunnen, proeven. Ja, om het te kunnen waarnemen. Het is heel heet nu, dat ik enorm mijn mond ga verbranden. Ja, dat valt wel mee. Dat proef je, vertel jij te <tustelt> zijn. Nou, zal ik dan nu maar verklappen dat ik eigenlijk helemaal niet van koffie hou. <g sh> nee, maar ik, dat is in, <slucht> <tustelt> in zoverre wel dat het, de, als ik puur, ik neem de dus altijd met melk. Mm. Omdat ik het normaal heel bitter vind. Ja. Maar dat heb ik met deze dus niet. Nee. En dan is deze nog. echt heel, heel vol van smaak. Ja, wat proef ik? Ik vind het lastig. Ik vind het heel fijn. Ik vind het lekker. Hij is het fris. Fris ja. Dat hoef je denk ik wel. Dat komt ook door lichtere branding. Maar het, het, uh, Ik vergelijk het altijd met een, een sinaasappel. Als je daar aan bijt, dan kan je soms dat hij echt trekt aan je. Maar dat het wel positief voelt, dat is dan echt een, een mooie rinsheid. Ja. Je kan ook een, een echt zure sinaasappel hebben. Dan je bijt dat je hele ja, je glazuur van je tanden afspat, bij wijze En dat is dan een verkeerde rinsheid. Ja, dat heeft deze en deze Kenia's die hebben dan, ja, die kunnen echt die hele mooie, specifieke rinsheid. Sommige mensen houden er ook niet van. Dat kan ook heel goed. Dat ja. is ieders goed recht. Ja, want dat maakt het volgens mij nog complexer. Je kan natuurlijk, ja. Er zijn allerlei dingen van je moet dit en dat doen om het goed, te, nou ja, goed hier naartoe te krijgen, goed te branden, goed te zetten. Maar dan heb je ook nog de smaak van mensen die. Ja, ja. ja is heel complex. Ja, ja. Wat is jouw favoriete uh, Ligt Ligt eraan welk drank. Maar voor cappuccino bijvoorbeeld hou ik echt van vol uh, koffies met een volle body. En ja, Brazil staat nog steeds bij mij. Uh, al heel lang stond hij op één, nu op nummer twee. Oh, wat? Wat staat er op één? Ja, er is een uh, nieuwe koffie uh, uit Dormen. Ethiopië. Um, ja, die was laatst binnengekomen. Die uh, hebben we ook gebruikt voor de barista wedstrijden. En dat is de Chelba. dat is een klein wasstation. En daar hadden ze een variant die weer tussen de gewassen en de ongewassen methode in zat. En die koffie was heel schoon aan de ene kant, heel clean, maar gewoon ook heel gelaagd. Zoveel soorten smaak in. En dat was een cappuccino die en body had, wat ongebruikelijk is voor een koffie uit Ethiopië. En ook nog heel veel fruit. Dus eigenlijk had je een cappuccino en dan proefde je aardbei. Bijzonder, ja. Ja. En die hebben, die hebben we meegenomen. Die heb je bij je ook? Ja, die hebben we meegenomen, die Hebben we ook mogelijkheid om melk dan uh, ja. nee, hè? nee, dat, dat, nee, dat, dat hebben we niet zonde. meegenomen deze nu. De deze, ja, nee, deze variant is dan ook weer gebrand als filter. Dus dan ja, kun je nog meer dat fruit proeven. Ja. Maar dan is die niet geschikt om espresso mee te zetten. Okay. Nou denken heel veel mensen die nu thuis zitten te luisteren... van ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar... Jullie noemen nu allemaal dingen, maar als je eens naar een koffiespeciaalzaak gaat, dan zijn er in ieder geval, of het exact deze zijn, maar dan zijn er in ieder geval veel mogelijkheden om, uh, om andere koffies te kopen dan die je normaal kent. Ja, zeker. Er, er komen steeds meer kleine specialty uh, barretjes eigenlijk. Ja. Espresso barren die ja, echt alleen de focus leggen op koffie. En ja, die mensen die zijn gewoon helemaal gek van koffie en die willen daar ook echt alles over vertellen als je daar wat over vraagt. Dat zijn niet de Starbucks en nee, de koffiecompanie. zeker niet de grote nee. ketens, nee. Maar dat zijn echt de kleine barretjes. En uh, ja, in Amsterdam en Rotterdam heb je er zeker al een aantal. Zullen we, vind je het goed om de volgende te gaan zetten? En dan gaan we even ja. ondertussen naar muziek luisteren. En dan wil ik ja. het daarna graag hebben ook over dat branden, tevens. Want dat, uh, ja, dat is, is ook weer een vak apart, niet waar? Ja, ja. Um, wat hebben jullie meegenomen? Wie zijn ja, zijn met z'n drieën. We, we hebben uh, de eerste die we hebben meegenomen is een, uh, uh, dat komt een beetje uit onze jeugd. Wij hebben uh, familie wonen in Malawi. En we zijn vroeger vrij veel naar Malawi uh, geweest. Ik heb er zelf uh, twee jaar gewoond zelfs. En dit was in, denk ik, 40 jaar geleden een van de grootste hits van Malawi. Oké. Okay. En lang geleden. Dat, uh, ja, lang geleden, maar het is, uh, het is gewoon wel uh, ja, goede Afrikaanse muziek. De kop van een 45-touren plaatje heet dat? Een pleintje, yeah, yeah. Die hebben we op een gegeven moment digitaal laten maken. Dat vonden we eigenlijk in de oude, dat is een oude een doos van vandaag. Wat is het? Hoe heet het nummer? Ik zou het eigenlijk niet weten. In maar, <laughs> maar, maar, <laughs> nee, maar, het is van uh, N'Zero Records. Oké, okay, en jullie hebben daar in ieder geval veel naar uh, geluisterd. Als ja, is, Ik kijk even naar de technicus of we hem inmiddels uh, muziekje hebben. Dit is hem? Ja. ja, dit is hem. Het is een beetje kwasse, kwasse. Hele oude instrumenten. Naar gitaar. Kazenda Mokon, ja.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 I want to be your man. I want to be your man. I Het brengt een hoop jeugdherinneringen terug, volgens mij bij mijn gasten. Twee van mijn gasten in ieder geval van vannacht: Menno en Thewe Simons. Zij uh, hebben bokka en triabokka, koffiebonenhandel. Kijk, daar horen ze. En uh, een koffiebranderij ook. Ik heb, uh, we hebben op onze Facebookpagina van Casaluna hebben we heel kort een, uh, nou een mini-rondleiding... Uh, tevens door de, <laughs> ja, de branderijster. Maar het viel mij op, ik had verwacht, want jullie zijn redelijk jonge gasten... Van, nou, dat zijn echt high-tech uh, apparaten, maar het ziet er een beetje ouderwets uit. Ja, de apparaten zijn ouder dan ik ben ja dat is Over het oude... ja ja dat, uh, dat is eigenlijk wel een redelijk bewuste keuze ook geweest zijn dat uh, de betere apparaten dan uh, ja de, de, toen, toen wij begonnen uh, ja menno is in eerste instantie uh, op zoek gegaan naar een klein brandertje en die kwam uit bij een uh, ja dat is een Duits merk uh, ouderwetse branders en die is toen begonnen met dat kleine brandertje. En we zijn eigenlijk bij dat merk gebleven. We, ja, we zijn een beetje verknocht aan, aan de oudere branders. Alleen zijn, is het kleine brandertje een wat groter brandertje geworden uiteindelijk. Nou, we hebben er nu drie. We hebben de kleintje, het kleintje hebben we nog steeds. Alleen we zijn steeds een stapje, ja, een stapje groter gegaan, zeg maar. En dat houden we ook zo. omdat We, ja, we, hebben, we hebben best veel koffies in de branderij liggen. En uh, ja, sommige koffies, dat heeft weer met smaak van de consumenten maken. Sommige koffies zijn populair. En sommige niet zo. En uh, ja, wij willen eigenlijk over het hele scala willen we wat kunnen aanbieden. Jeert ja, ja. is weer aan het, aan het wegen nu. Is het weer 1 op 40, Jeert? Ja. Dat is weer de goede, de goede verhouding die je uh, moet ja. hebben. Dat branden, wat, wat gebeurt er nou eigenlijk als je, koffie, als je die koffiebonen brandt? Ja. Uh, ik krijg ze uh, in uh, jutebalen van uh, over het algemeen van 60 kilo uh, binnen... Daar zit wel wat verschil tussen per origine. Uh, wat er eigenlijk gebeurt is dat er een, uh, een chemische verandering plaatsvindt met die boon. Uh, uh, ja, wat er gebeurt, je droogt de boon uit tijdens het brandproces in eerste instantie. Ja. En wat er daarna gebeurt is dat al, al, het, al het vocht is uit de boon. En uh, dan gaat er een karamelisatieproces plaatsvinden. Wat ook zorgt voor de daadwerkelijke verkleuring van een groen... Klein Thai-boontje zoals je net hebt gezien, naar uh, de koffieboon die nu, uh, die zometeen gemalen wordt. Uh, waarbij de olieën naar buiten worden gedrukt en waarbij de smaak dus tot ontwikkeling komt. Um, nou, Chirt heeft net al even kort het verschil tussen filter en espresso-brandingen uh, aangestipt. Nou, het, het, belang is dat je, het belangrijkste is dat je kijkt per boom uh, hoe je het meeste smaak uit die boom kan gaan halen. En dat is ook weer door heel veel te doen en te proberen en ja, te proeven. Dat is, en... Uh, en dan, ja, dat is dus ook met die kampioenschappen van Tjeerd. Uh, ja, daar zijn we echt op zoek gegaan naar... Van, ja, uh, met die specifieke waterspecificaties die zij gebruiken op die kampioenschappen. Dan zijn we op zoek gegaan naar welke branding past daar het beste bij. Oké. Okay. Dus je kijkt ook nog naar wat voor water je gebruikt. Ja, van een espresso of een koffie is, uh, ja, ik weet niet precies uh, het percentage, maar het ligt wel ergens in een 90 procent is water. Ja. Dus dat is uh, belangrijk eigenlijk. Ongehoord belangrijk. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja. Enorm onderschat ook. Ja, ik denk dat ja, neemt gewoon water uit de kraan als je koffie zet. Maar je nee. Wat. Ja, dat is uh, Nederlands water is nog niet uh, allemaal gelijk. Uh, dus het is weer dan als je in Groningen koffie gaat zetten. En dat dat maakt dat weer, het dus weer anders dan? Ja, als je ja. dat gaat vergelijken met Rotterdam, ja. dat zal niet overeenkomen. Nee. Nou. Het schijnt zelfs dat we binnen Amsterdam vier waterputten hebben met vier verschillende okay. soorten water. En jullie proeven dat ook terug als je, dat zou, als je het naast elkaar zou zetten? Ja, dat dat kan of? ook, maar de, de, de, de espresso-machines en de, de koffies reageren gewoon heel anders op verschillende ja, ja. types water. En er zitten vaak filters voor die. Nou is gebleken een aantal filtertypes die verergeren het, zelfs het proces voor het eindresultaat in je koffie. Maar zou je dan aanraden om koffie, water uit een fles te kopen als je koffie gaat zetten? Nou, als je nu echt voor de kerst, hè, even het kerstdiner indachtig. Als er nou, ja, nee, ja, maar eind wel een beetje kalk in zit. Je moet niet, uh, je moet niet helemaal water wat nul, nul is, zeg maar, wat ja. helemaal schoon is. Dat is niet goed. De koffie moet wel ergens aan kunnen plakken om mee te gaan zeg maar, ja, ja. tijdens dat het extractieproces. Ja, dus het heeft speciale, geloof ik, een kalkwaarde van zeven ongeveer, geloof ik. Dat is per jaar. een paar per miljoen, ja. In ieder geval een beetje kalk. Ja, dus dat zijn allemaal dingen waar we rekening mee houden. Maar tijdens het brandproces, om daar nog even op terug te komen, dan ja, daar wordt echt gekeken per boom. En als wij dus een nieuwe boom binnenkrijgen, dan hebben we eerst een paar proefbrandingen. En dan proeven we dat met z'n allen. En dan wordt de richting bepaald waar we, daar, uh, waar we naartoe gaan. Want uiteindelijk doe je wel, heb je met één boon. die heeft ook één bepaalde uh, branding die het beste is, zeg maar. Het is niet dat je van één boon vijf verschillende brandingen. en dus vijf verschillende koffies op, op de boot hebt. Nee, we hebben. komen eigenlijk uit met twee brandingen per boon. Okay. En twee brandingen is eigenlijk wel het maximale: uh, een lichtere branding en een donkere branding. Eén voor de filter dan en één voor de espresso? Ja, voor de espresso. Ja. Ja. Ja. Kan je dat thuis eigenlijk ook doen, dat branden? Uh, ja, er zijn uh, kleine thuisbrandetjes te koop. In, uh, en, uh, dat zijn vrij makkelijke dingen. Dat lijkt een beetje op een uh, popcorn, uh, popcornapparaatje. Uh, je hebt ook een popcorn effect met koffiebranden. Dus het geeft ook uh, een crack, noemen ze dat. Dus het geeft ook echt... Uh, de plofjes die ja, er dan, dan oh, okay. Ja, de ja, plofjes. Ja, dus uh, het, het, het, het, het lijkt kan het in wel een pan? beetje erop. Wat zeg je? Je kan het in je pan doen, zo ben ik ook begonnen. Ja. Ja. Je kan het gewoon in je pan, uh, moet je het niet, niet te hard uh, zitten. En rustig gelaten. En dan gaat het inderdaad als popcorn uh, poppen. Als het goed is rond de 7, 8, 9 minuten. En dan daarna gaat het nog een keer. Ja. Dan dus, ben je al erg te ver. Maar... Ik vind het wel leuk, als, uh, want jullie blijven hier zitten tot 1 uur. Dus als mensen daar nou vragen over hebben. Dan kan ik kan me het voorstellen dat heel wat uh, mensen nu enthousiast raken van <laughs> nee. Dat vind ik eigenlijk best wel leuk om ja. een keer te proberen. Ja. Dan kunnen jullie zo meteen uh, gaan bellen op 0800 1121. Want uh, nou ja, zowel cheer dus als professioneel barista. En, uh, en Menno en Tevens weten alles van het, het hele product. Vanaf de struik tot aan het kopje koffie wat je inschenkt. Dus als u vragen heeft of als u zelf een uh, goede koffietip heeft. dan is dat natuurlijk ook welkom. 0801121 om te bellen. casaluna.ncrv.nl is ons uh, e-mailadres. En we hebben zes exemplaren van een mooi koffieblad. Hè? Dus voor de mensen met uh, de beste tip of het beste verhaal. geven we dat sowieso weg. Uh, is het al goed om de volgende in te schenken? Niet ja, te gaan, uh... ik zat te denken, misschien is het wel leuk om dezelfde methode te gebruiken... als uh, waarop wij selecteren zeg maar, van welke koffie er gekocht wordt. Ja. Uh, in mijn geval of tevens waarop die bepaalt van... oké, okay, die moeten we zo donker gaan branden. Te uh, ja, kuppen. Te kuppen. De kuppen. Ja. Zullen we er drie, drie verschillende neerzetten? En dat, uh, want we hebben we nu nog uh, een, een minuutje, zeg maar, voordat we naar het hoorspel gaan. Moeten we, is het handig om dat na één uur te doen? Uh, dat is het. Om het dan uh, te gaan proeven? Ja, super. Dan kunnen we wel vast de bonen kunnen we gaan malen, denk ja. ik zomaar. Okay. Ja, kijk. Dat, dat is altijd een, een goed geluid. Leuk, ja. is dit? Is dit de somata of niet? Ik heb een Brazil, uh, de Chelba, degene die ik heb gebruikt voor de wedstrijd. En uh, de Kenia, want dan kun je die weer proeven met een andere methode. Oké, okay. okay. maar je mag het niet mixen met elkaar. Dat mag wel. Ja, dan ga je een blend maken. Maar dan gaan smaken elkaar ook weer verstoppen, zeg maar. En de ene smaak versterkt de ander. En uh, weer een volgende, die haalt juist weer er wat van af. Dus dan is het niet 1 plus 1 is 2. Nee. nee. Ik ruik weer... Het ruikt weer anders. Het is grappig dat je... Nee, maar ja, dat, ik heb er nooit heel zo heel bij stilgestaan. Maar het, ja, toch? Ja, er zit echt zoveel verschil in. Vooral in die lichtere branding. Ja, dan is het heel makkelijk om waar te nemen. Ja, kijk, maar het, het is wel zo. En dat, moet, uh, dat is nog niet, niet echt specifiek gezegd. Je haalt het er echt pas uit. Zo.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 Amsterdam. De jaren zeventig. De strijd onder Wallen. Deel 7. Het ploegje van Aad. Ik ben blij dat ik niet in de schoenen van Rotterdam sta. Een van zijn pandjes is gekraakt door Freddy, de zoon van de moker. Er zijn die voor minder de stad verlaten. Maar die aard, kijk, je kunt een hoop van hem zeggen... maar niet dat hij snel het kopje laat hangen. Door! Door! Zoon, je neemt pauzes. Ja, ja, ja. Je wacht er veel af. Je moet hem slopen. Doorstoten, jochie. Kom op nou. Hup. Doorgaan.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 Nee, maar ik zie dus een groeimarkt, maar ik wil alleen werken met jongens die kunnen oh. luisteren. Zet mij maar op die lijst. Ja, zet mij ook maar op de ah, lijst. Mijn ook. Stok. De hele boel weg. Ja. <lacht> Doe me. Oké. Okay. Ah. Nog benauwd s'nachts? Wow. Ah. Niet dat ik weet. Ah. Nou ja, nou ja. Oh. Zorgen? Hoezo? Kun je dat voelen dan? Nou, ah, je bent wat gespannen. Ja. Au au, au, au, au, au, godverdomme, dit! Au, zo hard, man. Ja, ga maar door. Zeker jij rotje knoegen. Aard Bosman. Hé, hey, Har, je weet het, hè? Ja, ja, maar ik zie het nooit met een wijf. <lacht> niet dat ik daar een probleem mee heb, maar... Uh... Ik, uh, ik heb eens nagedacht, dit uh, dat ik John niet zo kort moet houden. Dat, dat zei hij al vorige keer. Heb ja. Ja, ik mijn handen vol aan die piepshow? Misschien kreeg ik die piekal dan wel door John laten doen. Dan heb ik voor te minder werk? <laughs> hm. Hoewel. Hoewel? Wat? Wat? Ja. Hoewel? Niks. Moet me dan toch weer zorgen lopen te maken of het allemaal wel goed gaat, dat wij toch zeggen. Ah, misschien heb je wel gelijk. Maar ja, je moet het een keer proberen, toch? <tok> Hé, hey, jongens. De mazzelen. Ja, dat zou je nodig hebben. Wat right nou? Uh, en wat? John. Ja. Kom met mij. Jij hebt wat uit te leggen, John. Huh? Voel jij je te goed voor mijn ploegje? Uh, nee. Nee, maar ik, ik heb het drugs gehad. En ik kan ook niet nog eens gaan lopen kloten met een soortje krakenzaad. Denk je dat ik loop te kloten, John? Ja. Je kan, kan je niet beter de kit inschakelen? Hè? Daar zijn ze toch voor? Ja, dat zou je denken, Ja. Maar zelfs de zon gaat niet meer voor niks op tegenwoordig. Hmm. Ik krijg vijf euro van je. Dat ben je toch niet vergeten, hè? Nee, ik, ik betaal je terug. Haat zeker weten. Nee, je, je weet. Nou, heb je de poen? Nee, dus. Jij zet je naam op die lijst, oké? Okay. Een literje melk en een halve liter volle voor de kleine. Daar groeien ze goed op, hè? O, en boter, twaalf eieren, grote en kaas, een half kilo komijnen en een kilo goudse. Ja, een plat stuk hoor. Luister eens, kind, past dit wel in je tas? O, past het uit mijn portemonnee, kun je beter vragen. Eens kijken. Dat maakt. Uh, 12 gulden 12,72. Asje. Zo, een honderdje. Zeg ik, krijg ik mijn briefjes nog? Hmm? Deze klopt niet, hè? Ja, wat nou, deze klopt niet. Nee, moet je zien. Het voelt ook anders. Hè. Het is een nep. Zeg, zei ik nou niet? Zeg, ik wil oh, mijn wisselgeld. Oh, oh. Vals geld, daar ben je mooi klaar mee. Geef me mijn boodschap, Nee, luister eens. Nou, moet je er even afblijven. Maar dat klopt niet, hè, wat je hier in mijn handen stopt. S'avonds, vent. Ja, ja. Wat oh. een tering, Harry. Ja. Politie. Wat is er, meneer? Geluidsoverlast. We zijn er aan het oefenen. Jullie stoppen of ik haal de installatie weer. Het is overdag, meneer. We mogen gewoon. Jullie mogen helemaal niks. Jullie wonen hier illegaal. Maak me nou niet kwaad.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 Nou? John heb mij me die meiden gegeven. John? Zon Pruijs? Ja, die ja. Dus als je hem tegenkomt, gooi je hem dan maar achter grendel, De teringleier. Bedankt, Moppie. En nou braaf naar huis. Ja. Dit kan niet. Wat zei je tegen haar? Iets wat alleen zij mag horen. En jij niet? Dominee? Hoi, hey, Harry. Hey, Harry. Ja, ja. Op jou kan ik de klok gelijk zetten. Doe ja. maar er eens. Met aantjes. Zacht als boter, Harry. Zacht als boter. Het is alles wel waar, hè, wat ze zeggen over die Rotterdammers. Dat ze zo hard werken. Huh? <laughs> die aard heeft nou weer een pandje gekocht. Ja, daar aan de overkant, toch? Zit er maar er nog een. Komt eraan. Volgens mij moet het een café. Denk je? Er is een mooie in gebouwd met van die koperen bierkranen. Hij weet van aanpakken hoor. Ja. Met die bokschool. Binnen een maand had hij daarboven een goktent. Hij hey, kijkt nou uit. Leg die kostelijke haring op de grond. Deze smaakt niet. Oh, dan flink ik hem daar maar op de grond. Wil je een nieuwe? Pas maar op, dat ik hem niet door je strook. Nou, Hey, hey, hey. hé, hé. Teken niet. Jullie moeten niet zoveel lullen, jullie. Hé, hey, laat hem even hier, man.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 Doe maar maar een kuyakkie. Nou. Nee. Alsjeblieft. Dank je wel. Uh, nou, dat is beter. John, luister. Ik, uh, Persoonlijk heb ik het te druk met de piepshow. En ik heb nou geen tijd meer om dit erbij te doen. Hé? Schenk jij jezelf even in. W wat bedoel je? Schenk jij jezelf nou maar in. Ik. ik drink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 Wat? Nou, bandjes leeg te vegen. Krakers en zo. Wat zijn pandjes? Uh, nee. nee, voor iedereen. Hoe noemde hij dat nou? Een groei, uh, groeimarkt of zoiets. Godverdomme. Uh, ja, moet ik het niet doen? Jawel. Jawel, doe maar wel. Dan kun je die bies een beetje in de smies houden.